3 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In het openbaar vervoer wordt vanaf morgen strenger gecontroleerd op mondkapjes. Dat zegt voorzitter Peters van de Koepelorganisatie van vervoersbedrijven. Vanaf morgen mag iedereen weer met het openbaar vervoer reizen. Op 1 juni werden mondkapjes verplicht gesteld. En sinds die tijd kregen 120 mensen die geen kapje hadden een boete. Nu moet iedereen eraan gewend zijn, zegt Peters. De boete is 95 euro. Het Blokker-concern heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan anders. Over 2019 was het verlies 144 miljoen euro. In de jaren ervoor was het nog 344 miljoen. Volgens de nieuwe topman van Blokker zijn de vooruitzichten goed. Winkels die slecht draaien zijn gesloten. En dochterondernemingen Marskramer en Blokker België en Luxemburg zijn verkocht. In China is een nieuwe griepvariant ontdekt die volgens wetenschappers een pandemie kan veroorzaken. Het virus is vastgesteld bij varkens en kan worden overgedragen op mensen, zeggen onderzoekers. De kans bestaat dat het uiteindelijk van mens op mens kan worden overgedragen. Het virus lijkt op de Mexicaanse griep uit 2009. Bestaande griepvaccins bieden op dit moment nog niet afdoende bescherming tegen het nieuwe virus. Maar die vaccins kunnen nog worden aangepast. De Britse premier Johnson zegt dat zijn land volledig herstelt van de coronacrisis en er zelfs beter uit zal komen. In een toespraak zei Johnson dat dit het moment is om problemen op te lossen die we decennia lang niet hebben opgelost. Bij de wederopbouw wil de premier inzetten op duurzaamheid. Verder kondigde hij investeringen aan in de politie, het onderwijs en de zorg. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land regen, veel wind en het is 18 tot 21 graden. Morgen eerst regen, smiddags klaart het op en ook dan is het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Speciale oh. uitzending, althans het eerste. Ja, we hebben de hele agenda omgegooid. Ja, ja, ja. Dat ja. was vanmorgen vroeg op, een redactiewerk verrichten. Allereerst luisteraars en kijkers, hartelijk welkom wederom bij Zandvoort op zondag. Ja, we gaan het even omgooien en de kijkers hebben het inmiddels al gezien. Er is een dame aangeschoven en die luistert daar de naam, Maureen Bal. Maureen, hartelijk welkom in de uitzending. Heb je hem aanstaan? Ja, oké. Okay. Uh, Maureen, nieuwe voorzitter van uh, ZAN ZFM... Uh, uh, mevrouw Koper uh, heeft het te druk met de, de, de politiek. En het was al uh, een, beetje, een, beetje, een beetje bekend dat Maureen dan het stokje over zou nemen. Daar gaan we het eerste uur mee praten. Dus ik houd het allemaal een beetje kort. Want dan hebben we meer tijd om uh, met elkaar te praten. Uh, we hebben Maureen gevraagd om, uh, om haar top 5 door de jaren heen in te leveren. Ja, dat is mooier geworden. Dat is mooier geworden. Ja. Uh, dus uh, daar beginnen we mee. Dus uh, het tweede uur pakken we dan de reguliere programmering weer op.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 Jackson. En ik wilde zeggen, ja, daar ben ik een beetje door in de war. Door die bewegingen van jou, want die zijn natuurlijk live op de webcam te zien, Maurie. Oh ja, nou, je bent in beeld, dus, dus, dus konden wel even meekijken met <laughs> de bewegingen. Waren die ook voor deze plaat of voor een andere, geloof ik? Ja, voor een andere. Want ik zat net te vertellen: uh, Thriller, waar deze plaat op staat. Ja. Daar had je uh, ook uh, It op staan. En dat is allemaal uit de tijd dat je ook net video-recorded had. Dus wat ik bij een vriendinnetje thuis deed, wij draaiden dan uh, vertraagd dat filmpje af, zodat we het dansje goed konden mee oefenen. Ja, heel <laughs> geweldig. Oké, okay, um, even kort terug uh, in de tijd, uh, Maurien. Um, we kregen dus uh, op uh, eind mei een, uh, ja, ik noem dan maar even een afscheidsbrief van, uh, van Maaike Koper. Dat ze dus om, uh, dat ze te druk heeft met de politiek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 Maar je kan ook voor een... een, een, een ja, wij noemen dat... In, in het dorp noemen we dat dan... Een veraf bestuur. Dat zijn, zijn twee verschillende organisatiestructuren. Hoe, hoe, hoe weeg je dat af... Bij, tussen een bedrijfsleven... En, en, en een vrijwilligersorganisatie? Um, nou, dat hangt denk ik een beetje van kleuren... Smaken, voorkeur af. Maar ik weet waar wij als nieuw bestuur uh, voor staan... Want...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 Nee, ik wil dat we het allemaal als hobby zien. Goed, we gaan uh, Frans, we gaan uh, Frankrijk. Ja, inderdaad, weer een uh, verzoekplaat van uh, Maureen. Je mag, mag, mag uh, na afloop uitleggen. Ja, ja, ja gaan we, we, we eerst draaien. Volgens mij is een hele belangrijke yeah, yeah. periode geweest. Elle voulait que je me voyez, je la voix soumise en Qu'on laat me lopen, wat wil je? Wat wil je? Wat wil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 Ja, die, gaan, die gaan we straks krijgen. Dan krijg je de playlist van Maureen. Marine staat al klaar. Uh, Jill en Claire, was dat... Ja, waarom? Ja, waarom? Jeugdsentiment? Nee, ja, weet je... Dat was onze reactie. Ja. Als je terugkijkt, uh, is alles jeugdsentiment. <lacht> <lacht> maar um, um, nee, Rob vroeg net uh, heel bescheiden aan mij. Mag ik je misschien vragen hoe oud je bent?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 En uh, waarom dit nummer? Nou, dit, uh, hier kun je ook op fietsen, dacht ik zo. <lacht> maar. Uh, mijn persoonlijke herinnering aan Julie en Claire gaat terug naar begin 1991. Toen ik student was en als Erasmus-student was uitgezonden. of mezelf had gestuurd naar Toulouse. En ik, had de en ik woonde daar naast het Palais des Sports, op een kamertje. En de volgende dag had ik het tentamen, mondeling.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 Ja, wat, wat heeft ZFM daar dan aan? Ja, ja dat, was, dat was mijn vraag, ja. Nou ja, ik hoop gewoon op een uh, nieuwe licentie natuurlijk. Ja, Daar, daar komen, is de volle inzet op gegaan. Daar komen we straks nog uh, ja. uh, wat uitgebreider over, uh, over te spreken. Uh, uh, nog even terug naar het Driemans uh, bestuur. Uh, penningmeester. Uh, Rob en ik hebben een redelijk goede inzage in de cijfers eind 2018 was dat? Of 17? 17. Hier is in 18 begonnen,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 Zoals wij, wij, wij, zijn opgegroeid, kregen we één keer per jaar kregen we financieel overzicht. Alle medewerkers wisten precies waar we aan toe waren. En dat krijg je dus nu niet. Maar je, je moet dus een beetje informatie weghalen... Voor zover het mogelijk is. Maar ik denk dat dit gesprek op een ander moment dan. Ja, oké. voor mij is dit nu nieuwe informatie. Ja, nee, nee, ik weet niet. Ik wil vroeger. Ik bedoel, nou ja, dat was dat is het verschil van de organisatiestructuur. Je kiest voor een organisatiestructuur. Waardoor dat is hartstikke begrijpelijk en voorkomend. Alleen..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 Uh, want het, het gaat niet vanzelf. Uh, Mediabudgetten zijn sowieso teruglopend. Klopt. Uh, corona doet de zaak in zoverre geen goed... dat diegenen die het tot je vaste adverteerders score rekenen... die hebben nu ook zelf even eerst... Uh, uh, een uh... eigen boekje op orde te brengen. Ja.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 En als we weer ook wat vaker hier in de studio kunnen gaan komen... ook om te vergaderen, moeten we eens gaan kijken... hoe, hoe, hoe we meer sponsors kunnen aantrekken. Ja, voorlopig um, zitten we in ieder geval... Maar de vraag van, god, wij als vrijwilligers van ZFM... Uh, kunnen we wat vaker te horen krijgen wat we kunnen spenden? Want dat komt het een <lacht> beetje over. Ja, die zal ik meenemen. Ja, nee, die, goede, die is heel goed. Die is heel ja. goed. Die nemen we mee. Goed, we gaan naar stroma -E. Ja, inderdaad. Ik was even aan het dochter aan het luisteren. Oké, we gaan luisteren inderdaad naar Allo en Dans. Allo.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 Ik ben je nou ook know, al, ik ben je nou ook know, ik ben je nou ook know, zou je albertjan? ja je doet het. ben ik er alweer? Ja, ja je bent, nou je bent niet in beeld, maar wel nee, ja, in geluid nee. uh, op dit moment. ja we gaan weer uh, verder uh, praten met onze nieuwe voorzitter. ja we gingen even een we maakten even een, uh, een, een side uh, uh, weer terug naar het het, het spoor. Uh, 30 jaar uh, lokale radio, 30 jaar uh, ZFM, CFM, whatever. Uh,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 Ja, uh, toch even, uh, uh, uh, omdat wij dat met, in het verleden ook met dat, met dat, met dat hamertje getikt hebben, uh, wat, wat ik dat is een persoonlijke inschatting, uh, het komt dan in de Raad en dus dan krijg je dus de CDA heeft zijn mening, al die partijen geven zijn mening van de zenderverlenging voor ZFM. Nou, we, we, is het ooit niet verlengd? Het altijd verlengd, toch? Nee hoor, altijd verlengd. Ja. Ja. En, en hoe zwaar weegt het uh, de, de, de gemeente hierin? Vooral de gemeenten, politieke partijen? Uh, no ik kan het beter anders formuleren. Hoe is het uh. contacten met de politiek in Zandvoort? Ja, goed. Hey, we hebben natuurlijk uh, Rob de Graaf, uh, onze raadslid voor D66 onder ons. Ja.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 uh, die titel uh, is eigenlijk van alle tijden ook nu super actueel. Want jullie vonden hier meteen al aangesproken. Zijn wij dit hier soms met de bla bla bla? Maar ja, nee, we we nee, hebben in het land... In de vierde Europa gelijk met de realiteit ja. is gebaseerd op fictie. <laughs> maar leuk trouwens, uh, Marien, dat je, dat je lekker uh, ook met uh, dansen uh, bezig bent en dergelijke. Vraag ik even een, een vraagje. Ja? Ging je naar Sensation uh, White of Black of allebei?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 wordt niet gehinderd door enige kennis. Uh, ging ik dat uh, doorlezen en het ging uh, met name over het theater De Krocht. Maar op een gegeven moment stond daar een zin in van uh, uh, ZFM zou hebben aangegeven eventueel te willen verhuizen. Reeds geruime tijd geleden. Dat staat in, in die stukken tenminste. Uh, uh, ben jij daar ook van op de hoogte? Uh, ik weet dat het uh, zingt. En uh, eerlijk gezegd, ik lees niet altijd... Uh, ik lees eigenlijk nooit raadstukken. <laughs> maar um, <laughs> ik lees wel altijd de Zandvoortse Courant. Oh, dat, is, dat is bijna net zo goed. <laughs> ja. Die en... weten, de Zandvoortse Courant weet trouwens eerder... hoe de portefeuilleverdeling is, van een nieuwe coalitie is... dan uh, de gemeentelijke website. Oh, dan de coalitie. Ja. Oh, ja. ja. ja. Daar, ja. daar ja. gaat het ja. nog niet ja. op. Maar goed, maar terug. Ik, in de Zandvoortse Courant heb ik het dus ook... Ik dacht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 Heb ik gelezen in de Zandvoortse courant. Ook leuk, ja. ja. Maar zover is het gewoon nog niet. En we hebben ook in onze bestuursvergaderingen er nu geen aandacht aan gewijd. Want, ja, dat staat niet uh, op de korte termijnagenda.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 Ja, eh, ik moet zeggen, ik kende de hele band niet. En ik kende ook de acteur niet. Behalve dat ik sinds dat ik hem ken in allerlei series, Spaanse series met getormenteerde mannen die opduiken. Zo ja. <laughs> <laughs> ook de Pier. Maar ja. dit nummer eh, is het begin en het einde van de serie De Peer. Waar ik eh, in terecht kwam. Vorig jaar denk ik dat het was. Gewoon eh,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 Ik heb het nog niet in strandtenten gehoord, maar het zou hier niet meer staan. Uh, wij hebben dit in onze oren geknoopt. Maureen, hartstikke bedankt dat je was en we hopen je spoedig weer te zien. Zeker. Dank dankjewel bedankt. voor je komst. Prettige uitzending. Dankjewel. Te quiero de al fondo de mi pensamiento Que baila conmigo Hasta hacerme dormir Y en sueños te veo